Dit is Scheurs met het NWS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft nu ook de Duitse bondskanselier Merkel-nazi-methode verweten. Hij doelt op het verbod op de Turkse campagnes in Duitsland. Erdogan beschuldigde het land eerder over nazi-praktijken, maar dat was niet specifiek aan Merkel gericht. De Turkse president noemde Nederland eerder al nazistisch en fascistisch. Ook hier werden Turkse campagnes voor een grondwetsreferendum verboden. Een vliegtuig van een Britse chartermaatschappij... heeft een voorzorgslanding moeten maken op Schiphol. De Boeing 767 van Titan Airways was vanmorgen op weg van Londen naar Polen... toen in de cabine problemen ontstonden met de luchtdruk. Daardoor moesten de passagiers een zuurstofmasker op. De piloten wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Iedereen bleef ongedeerd. In Amsterdam-Noord zijn twee minderjarige jongens aangehouden... die een meisje zouden hebben geslagen en geschopt... Iemand heeft de mishandeling gefilmd en de beelden op Facebook gezet. Daarop is te zien dat het meisje op de grond ligt. Een van de jongens schopt daar en de ander stomt het meisje in het gezicht. De twee zijn herkend en hebben zichzelf gemeld bij de politie. Die noemt de mishandeling te walgelijk voor woorden. De vogelaars hebben in de biesbos de zeldzame zwartkoprietsanger gespot. De vogel werd ontdekt in een rietkraag langs een wandelpad... Het is pas de tweede keer dat de vogel in Nederland opduikt. Vorig jaar werd hij waargenomen in de ooi bij Nijmegen. De zwartkopperietzanger is een zangvogeltje van zo'n 13 centimeter lang. Hij leeft normaal gesproken in landen als Oostenrijk en Hongarije... en overwintert rond de Middellandse Zee. Het weer vanavond en vannacht valt vooral in het noorden regen. Het wordt niet kouder dan zo'n 9 graden. Morgen is het regenachtig. Er staat een stevige wind bij hooguit 11 graden. Maar vanaf dinsdag overwegend droog en meer zon. En dit was. ZFM. Vanaf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment.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 Welkom terug bij van Klassiek op deze prachtige zondagavond. En wij begonnen in het tweede uur met het vioolconcert in F-majeur van Antonio Vivaldi, eh, RV292. En het deel wat u hoorde, dat heette Allegro e Adagio. En het was meneer Adrian Chandler die viool speelde en het orkest was het... Eh, Even kijken hoor, Serenissimo, ja, La Serenissimo, dat was het orkest. De dirigent staat niet vermeld. We gaan verder met de symfonie in C, uh, majeur van Georges Bizet. En dat staat vermeld onder nummer GB-115, daaruit deel 1, het Allegro Vivo. Het uh, Arhus Symphony Orchestra onder leiding van... Uh, Mark Sustroth. We gaan verder met de vioolsonate nummer 2 uh, in G-majeur. En die is geschreven door Edvard Grieg, bekende Noorse componist. Opus 13 en het deel wat we draaien dat heet Allegro Animato. Dus geanimeerd en levendig. De viool wordt bespeeld door uh, Dimitri Stikovetski. En de piano door, uh, even kijken hoe heet het mens, Bella Davidovich. Nou, oké. Okay. Prachtige muziek dus van Edward Grieg. Ja, en wij vliegen over het Europees continent sneller dan een vliegtuig. Want in tijd van nog geen halve minuut zitten we van Noorwegen in Hongarije. En dat gaat heel hard. Hongarije, daar vandaan kwam de componist Bela Bartok. En van hem gaan we beluisteren het strijkkwartet nummer 6 nu zeg ik het wel goed, zeg nummer 6, jawel, nummer eh, SZ-114 en daaruit deel 4. En dat is getiteld Mesto. Het wordt uitgevoerd door het Alban Bergkwartet, Bela Bartok. Ja, dan weer terug van Hongarije een stukje naar het noorden en gaan we weer naar Polen. Ja, of Parijs, net wat je wil. Want de volgende componist is een Pool, maar uh, sleet een groot deel van zijn leven in Parijs. En dan heb ik het natuurlijk over Frederik Chopin. En van hem gaan we draaien het concert nummer 1 in E-Mineur Opus 11. En daaruit het Rondo en dat moet dan vivace gespeeld worden. De piano is van Sergei Serge Edelman en het Orchestra della uh, Svizzera Italiana onder leiding van Jacek Kaspatzik. Al die Oost-Europese namen, je breekt je... twijfelt aan het applaus om het eind te horen een live registratie. Van Chopin gaan we weer naar Beethoven. Ludwig van Beethoven, een van de grote jongens uit de klassieke muziek natuurlijk. En van hem het strijkkwartet in G-majeur. En dat is Opus 18 en daaruit deel 2 het Scherzo Allegro. Het wordt uitgevoerd door het Quartetto di Cremona. Ludwig van Beethoven. We gaan naar Wolfgang Amadeus Mozart en van hem gaan wij beluisteren een vioolsonate en wel nummer 24 in F majeur. En het uh, nummer is de K376. Daaruit het Arondo Allegretto Gracioso. Levendig en gracieus. De viool is van uh, Aida Stuki. En de piano is, uh, wordt bespeeld door Christof Lies Lieske. Christof Lieske, laat ik het goed zeggen. Mozart dus, viols, nummer 24. Zo zijn we bijna alweer aan het einde gekomen van, uh, van deze prachtige lijst... zoals die werd samengesteld door Angela uh, Janssen. En ik beloof u dat de stukken waar wij vandaag niet aan toe komen wij in een volgende uitzending zeker ten gehore zullen brengen... want het is nog, er staat nog te veel moois op deze lijst om dat uh, te laten vallen. We gaan uh, afsluiten met een symfonie. En dat is de symfonie nummer 8 in G-majeur van Antonin Dvořák, Tsjechische componist... en die later uh, verkaste naar um, Amerika... en daar onder andere zijn symfonie uit de Nieuwe Wereld over schreef. Uh, maar nu dus de symfonie nummer 8 in G-majeur, B-183... en daaruit gaan we draaien het Allegretto Motto Vivace... En het wordt uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Maria Giulini.